Uur. Dit is door al Megens met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een resolutie aangenomen... waarin de regering wordt opgeroepen om de Palestijnse staat te erkennen. De Franse regering heeft al gezegd niet direct tot erkenning over te gaan. Een ruime meerderheid van het Franse parlement was voor de resolutie. Die is niet bindend, maar wordt gezien als een symbolische stap. Het kabinet is voorstander van een Palestijnse staat... maar vindt dat erkenning het sluitstuk moet zijn van diplomatiek overleg... Het Britse en het Spaanse parlement hebben eerder al zo'n besluit genomen. Zweden is het eerste grote Europese land dat de Palestijnse staat formeel heeft erkend. De Israëlische premier Netanyahu heeft twee ministers naar huis gestuurd en vervroegde verkiezingen aangekondigd. In de verklaring zegt Netanyahu dat hij geen oppositie dult binnen de regering. De ministers Livni van Justitie en Lapid van Financiën, die iedere middenpartij leiden, hebben zich de laatste weken fel verzet tegen een aantal begrotingsmaatregelen en andere voornemens. De vervroegde verkiezingen in Israël zijn waarschijnlijk in maart. President Obama gaat waarschijnlijk Ashton Carter voordragen als nieuwe Amerikaanse minister van Defensie. Carter moet de opvolger worden van de ontslagen Chuck Hagel. Die moest eind vorige maand opstappen omdat hij in de ogen van Obama ongeschikt was om de strijd tegen IS in Syrië en Irak te leiden. De kapitein van het verongelukte cruiseschip Costa Concordia wilde drie vliegen in één klap slaan. Dat zei kapitein Scatino vandaag. Het schip liep in 2012 op de rotsen toen de kapitein veel te dicht langs de kust van het eiland Giglio voer. 32 mensen kwamen om het leven. Scatino vertelde dat hij het eiland onder meer zo dicht naderde om de passagiers een mooi uitzicht te geven en om een eerbetoon te brengen aan een scheepskok die was opgegroeid op het eiland. Verder hield Scatino vol dat hij niet moedwillig het zinkende schip heeft verlaten maar dat hij in het water was gevallen.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 Y'en a qui ont le cœur si large, qu'on n'en voit que la moitié. Y'en a qui ont le cœur si frêle, qu'on le briserait du doigt. Y'en a qui ont le cœur trop frêle, pour vivre comme toi et moi. Plein de fleurs dans les yeux, les yeux à fleurs de peur, de part de manquer l'œuvre qui conduit à Paris, il y en a qui ont le cas. Moitié homme et moitié ange, il y en a qui ont le cœur si vaste, qu'ils sont toujours en voyage. Il y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages, sont pleine fleur dans les yeux. Les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 Point l'entendre à pleine fleur Dans les yeux Les yeux A fleur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 Nou, het is niks geworden. Maar goed, de liedjes zijn mooi... en Sten Gets, die kan er wat van maken. Nou, dat mag je wel zeggen. Luister naar deze heerlijke saxofonist.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 不得了 So yearning, why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. Then I'm in journey. Trying to catch your eye. All the boys are waving. Trying to catch your eye. Held you for a little while. I'm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 the Yeah.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 Bezorgd door Thijs Rockersen en Bret Gansberg. Blijf luisteren, want in het tweede uur nog heel veel informatie over een film.